De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken praten vanmiddag over nieuwe stappen tegen Syrië. De Arabische Liga overlegde over het sturen van waarnemers van de Liga... dit keer samen met de Verenigde Naties. In januari trok de Arabische Liga een team van waarnemers terug uit Syrië... nadat het geregeld doelwit was geweest van geweld. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Omar Hadaf. Hij werd door de jury en het publiek aangewezen als winnaar. Hij kwam tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. Dat is ook een deel van de voorstelling. De jury omschrijft hem als een absoluut juweel. Het weer, bewolking met wat lichte sneeuw, trekt van het noorden over het land. Vooral in het westen en noorden kan het later op de dag gaan ijzelen. Het wordt drie graden in het noordwesten tot min twee in het zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie De A12 Arnhem richting Utrecht is bij knooppunt Maanderbroek dicht door een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Utrecht moet via Barneveld en Amersfoort. Dat duurt nog tot 9 uur. En de A28 Zwolle richting Amersfoort is bij knooppunt Hoevelaken dicht door een ongeluk. Ook daar is een omleiding ingesteld. U moet rijden via Utrecht en Hilversum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1. VNN, VNN, 47. Het lukt. Goedemorgen, het is uh, bijna vier minuten over 6, 12 februari 2012. Een hele goede morgen. Uh, je hoorde het net al in het nieuws, Whitney Houston is overleden. Ze is 48 jaar geworden en zo meteen rond half zeven bellen we even met Arjan Timmermans. Die is nu op dit moment in L.A. bij het hotel waar zij is gevonden door haar bodyguard. En uh, we gaan even met hem praten. Uh, en je hoort dan ook het laatste nieuws rondom dat overlijden van Whitney Houston. Nou, verder gaan we op zoek naar de liefde van de opa en oma van René. René is verslaggever hier bij BNN47. Uh, en uh, uh, die is een keertje op zoek gegaan naar waarom haar opa en oma eigenlijk verliefd zijn geworden. Dominique is ook van de BNN University. zij ging schaatsen in Zwolle, want ja, de tocht der tochten ging dan niet door, maar de tocht daar in Zwolle ging wel gewoon door. En er is ook een nieuwe Pieter Spreekt en die gaat ook over de steden stedentocht. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En uiteraard gaan we praten over voetbal en dat doen we met Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc met Ferdinand Hossebuks op deze vroege en koude zondagochtend. We schrijven 12 februari 2012. Een week die achter ons ligt. De week waar eens te meer bleek dat je bij Ajax geen ruzie moet hebben met Johan El Salvador Cruijff. Uiteindelijk ben je niet opgewassen tegen de halfgod uit het Amsterdamse Betondorp. Maar de vraag is hoe nu verder. Het was de week waar de Alkmaarse Sandstreek-combinatie. ADO in de residentie van de matveegde en volop meedoet om de schaal. De week waar Fabio Capello aan de vooravond van het EK opstapte bij de Engelse nationale voetbalploeg... en Stuart Pearce voorlopig de honneurs daar zal waarnemen. De week waar de Elfstedekoorts behoorlijk stegen. jammer maar helaas maar wie oh wie. De week waar Geert Wilders opdook met het vingertje naar het CDA om een toontje lager te zingen... En uh, Luc, eerder deze ochtend hoorde ik dat Whitney Houston deze wereld heeft verlaten. We gaan over naar de orde van de dag. Dat gaan we zeker doen. Over Whitney Houston gaan we later verder praten. Um, laten we heel even naar vrijdag... Uh, nee, laten we heel even kort, uh, echt kort over die Alstede-tocht kort praten. Heb jij daar last van gehad? Nee, Luc. <laughs> nee, ja. Ik sprak je vrijdag nog. Ja. En daar heb ik een hele andere mening over. Ik gun het iedereen van harte horen. Iedereen die houdt van om op het ijs te gaan. En ja, die 11 tocht was doorgegaan in 1985, heb ik hem zelf dus gevolgd. Hoor. Maar echt, dat ik er warm verloop helemaal niet tegen de kou. Ja, ik wil niet zeggen dat ik er hekel aan heb, Luc. Maar heel in het kort. Want de kou moet ik niet hebben. Maar ja, wennen zal ik het nooit. Maar je past je aan. Maar goed, als hij er komt. Als hij er nog komt, dan. Nou, oké, okay, leuk voor de mensen die ja. daarvan houden. Joh. Ja, maar uh, het mag voor jou wel zo worden. Nou. Uh, nu nog? Nu? Gelijk. Zomer. Ja. Weet je wel, maar goed. Goed, dat is niet zo. Uh, laten we het hebben over voetbal. Ja. Um, fc Twente Herakles speelde vrijdag. Ja verrassend. Ja. Totaal verrassend. Weet je, je doet de radio op een gegeven moment aan. Uh, je zaten ook in de uitzending er tussendoor een berichtje en dan ja, na 90 minuten, joh, dan, dan, dan, dan staat er gewoon 2-3 voor Heracles, op het, uh, of Heracles op, het, uh, op het scorebord. En dan denk ik bij mezelf, het is voetbal, alles kan gebeuren. Iedereen kan van iedereen winnen, joh. Ja, 3-2 is het uiteindelijk geworden voor Herakles. 2-3, inderdaad je zei het al. Uh, dat is een uh, klap in het gezicht voor FC Twente natuurlijk, want die willen graag kampioen worden op een gegeven moment. Helemaal omdat de AZ won van Excelsior? Ja, we hadden gisteravond wat wedstrijden in uh, <coughs> Alkmaar. Daar kwam Excelsior op bezoek. En ja, AZ uh, was de tegenstander uh, thuis in eigen stadion. En die won met 2-0. We hadden in Kerkerade Roda tegen de Nijmeegse Combinatie. Roda wordt krap met 1-0, maar goed de punten. Zijn binnen de Fenloze Voetbalvereniging. Die speelde in de Koel cool tegen Groningen. Pieter Huista en zijn mannenluk. En ja, VVV wint daar met 2-0. En in Breda, daar ging Frank met het getergde Ajax en alles eromheen op bezoek bij NAC. En Ajax won met 0-2. En vanmiddag staat er ook nog wat op het programma hier in de Domstad. Er komt ADO op bezoek. De wedstrijd begint al om half 1. De FC Utrecht tegen ADO. We hebben in Eindhoven de Philips Sportverein tegen de Graafschap. De Rooms-Katholieke combinatie ontvangt Heerenveen, Ron Jans en zijn mannen... Luc, en om half vijf, dat is later op de middag, Vitas op bezoek in Rotterdam en treft daar Ronald Koeman en de zijn Feyenoord. Vitas. Kijk, en dat, uh, dat kunnen allemaal spannende wedstrijden worden. feyenoord Vitesse, dat is een belangrijke ook voor Feyenoord, want die willen, ja, die kunnen toch zomaar eventjes met je doorstoten, naar. Uh, die kunnen volgens mij over Heerenveen heen zelfs. Um, um, uh, wat wel opmerkelijk is, is dat Ajax inmiddels zesde staat. Die, denk jij dat zij zich zorgen moeten gaan maken over Europees voetbal? Ik bedoel, ze hebben dan wel gewonnen, maar het gaat niet zo lullen. Het gaat echt heel slecht daar, hè? Uh, weet je wat het is, Luc? Kijk, er gebeurt zoveel rond die club heen. En ja, volgens mij werkt het ook door op het, op het team. Ja, maar ja, dat je kan weer, niet anders, hè? Dat, dat moet kan niet anders. Doen. En weet je wat het ook is? Kijk, uh, Frank zit met een probleem. Er zijn wat jongens uh, geblesseerd. Je hebt toch dat hele gedoe rond uh, uh, Hamdawi. En van de week heb ik wat analisten uh, gezien uh, die daar bezig waren. Um, ja, het ging gewoon om het punt, Luc, uh, in het kort van in zo'n situatie... Wat er ook gebeurd is, uh, of er moet iets heel ergs gebeurd zijn, want Frank en Hamdawi, ik denk dat die gasten nooit meer door de deur, maar uh, door de deur zullen gaan. Maar is zo'n een, een, een ultieme situatie waar, waar het waar het cruciaal is. weet je, En ja, ah, ja ik zou toch uh, uh, wat moeten forceren, wat moeten doen om, om, om, om Europees voetbal te halen. En weet je, ik denk ook van uh, iedereen kan kampioen worden. Nou, ik bedoel iedereen, ik bedoel de ploegen die daar vrij hoog staan. Mm -hmm kijk voor Ajax is het ook nog niet uitgesloten, maar ja, ze hebben een probleem. Je uh, uh, kijkt ze winnen gisteravond wel, maar ja, uh, Hamdawi, ik, ik, ik er kan wat geforceerd worden. Men heeft het erover gehad, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren, joh. Nee. Het is, het is die die die jongens de zomer daar zitten en dan en dan verdwijnen van het toneel. Maar goed. Uh... Wat er nu dus gebeurt, uh, daarbovenin, uh, AZ helemaal, joh, die, die, die gaat er weer voorop tegenaan. En PSV 20, ja, 20 verloren, maar alles is nog mogelijk, Luc. Alles is nog mogelijk. Dat is wel mooi, dat het houdt de competitie ook een beetje spannend. Waar het ook spannend is, is in de Afrika Cup, daar is vandaag de finale. Ja, de Afrika Cup, daar wordt in die finale vanmiddag gespeeld. En ja, goed, ik we hebben het al uh, een paar weken eerder in het programma gehad. Die voorkeur is heel sterk, die voorkeur heel goed. Maar ja, goed, die hebben een paar spelers in huisje. Ik denk aan de, die jongen die bij Vitesse speelt, die had vanmiddag in feite de Kuip moeten zijn, Bonnie. Yeah. We hebben daar nog Ibuwe, we hebben Toure, ja, vergeet er ook, maar niet, En de tegenstander Zambia, ja, dat is ook een vrij goed team, hoor. De, de finale wordt volgens mij gespeeld in Gabon. Ik ga hem volgen, want hij wordt rechtstreeks uitgezonden gezonden op, op, een, op, een, op een net. Maar goed, ik, uh, ik, uh, ik verwacht een goede wedstrijd, een mooie wedstrijd. En ja, wat, wat uh, Ivor Kuss betreft, terecht in de finale. Ja, ze hebben een heel goed team. Ja. Ja. Ja. tot slotte nog even kort, uh, het gaat weer beginnen, hè? Europees voetbal komende week. Dat is wel lekker, hè? Ja, dat gaat het weer beginnen en ik kijk even naar, naar, naar, naar, naar dinsdag, want ja, dan gaat Barcelona afreizen naar Duitsland en wat ik gisteravond zo heb meegekregen nadat ik met mijn voetbalteam uit de zaal vertrok, Barcelona schijnt de wedstrijd verloren te hebben, joh. Oh, dat tegen, heb ik even gemist ook. Te ja, tegen Osasuna, oh, heel verrassend, maar goed, dat, dat zal ik later vandaag vernemen. maar die, die, die, die spelen dinsdagavond al en ja, de reminder voor de komende week, uiteraard later de week uh, uh, uh, de, de Europa League, maar... We hebben woensdag, jongen, echt een, een hele mooie wedstrijd in Guiseppe Meyazza. Daar gaat Arsenal op bezoek. De Gunners en treffen daar de Rosseneri. AC Milan, Arsenal. Het wordt weer een week met voorop voetbal. En ja, PSV, uh, Twente, uh, uh, AZ, Ajax, yo, en. Man United reist af naar de hoofdstad Lukt Dat is ook een, een, een eentje, het een neusje van de stad. Ah, ja, het wordt een mooie week. Hè? Ja, het een mooie week, Denk ik Luc. Ook. Fantastisch, fantastisch. Wij spreken elkaar volgende week, dan gaan we erover doorpraten. Dankjewel, Ferdinand. Oké, okay, bedankt dat ik het mo mocht zijn. Uh, de groet aan de redactie, een hele mooie zondag. En tot de volgende week. Nou.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 Mooi nummer van Jason Mraz, I won't give up. Het is koud hè, buiten, ijskoud. Ja, en ik zelf vind het wel lekker, een beetje fris neus halen buiten. Ik hou wel een beetje van de winter, maar uh, Ferdinand niet, hoorde je net al. En ook Mark van de Kamp niet, hij vindt het echt verschrikkelijk en hij heeft het continu koud. Misschien moet ik eens een keertje een traan trekken. dat kan. In ieder geval een reden om eens even lekker bij te zuchten. De zucht. Poepoe. Anyway, Als je zelf eens een keertje wilt zuchten, tweet het maar even en gebruik dan de hashtag 47. Hashtag 47. Iedere week selecteren we drie websites voor jou... die je absoluut niet mag missen. Eén. Eh, onze avondeten, prakken, iemand drie zoenen geven... windmolens en hagelslacht... zijn allemaal typisch Hollandse dingen... die voor ons echt heel normaal zijn. Maar zodra je het aan een buitenstaander probeert uit te leggen... dan klinkt het ineens best wel een beetje vreemd. Sinterklaas die met zwarte mannen cadeautjes door de schoorsteen heen mikt... of alle, alles dat alles maar gezellig moet zijn. En nu is er een website waarop al deze Nederlandse tradities... in het Engels zijn uitgelegd. Dat is heel handig voor mensen... uit buitenland en echt enorm herkenbaar voor ons. De website is stuffdutchpeoplelike.com. Dus stuffdutchpeoplelike.com. Twee. Ja, je moet een beetje goed kijken als je voor het eerst op Dear Photograph belandt. Maar dan nee, zie je het, dit zijn foto's van vroeger. Maar dan nog eens een keertje gefotografeerd in het heden. Op de plek waar die ene foto misschien wel jaren geleden is genomen. Oftewel, take a picture of a picture from the past in the present. Klinkt een beetje ingewikkeld. Maar je moet maar even kijken, dan wordt het vanzelf al duidelijk. Eh, het zijn mooie plaatjes. De site is dearphotograph.com. En dan nog uh, listfirst.com. Lijstjes, lijstjes, lijstjes. Het hele internet staat er bomvol mee. Maar nu is er een site die alle mogelijke lijstjes tot een top 10 heeft teruggebracht. En van de top 10 meest afgrijzelijke opera's... tot de top 10 van de mooiste gebakjes ooit gemaakt. Nou, dat wil je natuurlijk wel weten. listfirst.com. Als het al een beetje snel ging, dan moet je even surfen naar de Twitter van BNN University. Dat zijn de mensen die dit programma maken, zo meteen hoor je ook de update van hen. Twitter.com slash BNN University. Dus twitter.com slash BNN University. Dan nog even de trainingtopjes op Twitter, want niet alleen hashtag I will always love you is training op Twitter. Maar ook Beverly Hilton Hotel... Hashtag Bobby Brown, hashtag Wanna Dance With Somebody... The Bodyguard en hashtag Rip Whitney Houston. Kortom, er wordt de hele nacht en de hele ochtend al over niets anders gepraat... sinds uh, het uh, AP om twee uur melden dat Whitney Houston is overleden. En zometeen gaan we bedden met Arjan Timmermans. Hij staat langs de rode lopen bij de Grammys. Die worden vanavond uitgereikt. En hij is ook op de hoogte van het allerlaatste nieuws. En over die Grammys gesproken, ook die zijn trending op Twitter op dit moment. Want uh, ze worden namelijk vandaag dus uitgereikt in L.A. En op Twitter wordt al druk gespeeld... Want ja, wat, wat, wat gaat het worden, hè? Nu, er moet een soort van tribute komen, natuurlijk, voor Whitney Houston. Volgens de laatste berichten gaat Jennifer Hudson, zangeres, is dat samen met Shaka Khan een tribute aan Whitney Houston brengen. Maar ook de naam van Bonnie Ver komt regelmatig voorbij en hij uh, is de schrijver van het liedje Skinny Love, wat je dan niet kent van uh, uh, Birdie, zangeres Birdie. Niet trending op dit moment op Twitter, maar wel heel erg leuk. De hashtag I won't give up. Je hoorde net al het liedje van uh, zanger Jason Mraz. En die zanger die roept twitteraars en instagrammers op... om een foto te twitteren met de hashtag I won't give up. Dus hashtag I won't give up. En die ene foto moet dan zijn nummer I won't give up in beeld brengen. Het liedje klinkt zo... Ah, je hebt het net gehoord. Hè? Op dit moment dus uh, niet trending op Twitter, maar wel een hele leuke, leuke hashtag. Het is van jou om bij dit nummer een foto te maken. Jason Mraz kiest dan de 25 plaatjes die hij het beste vindt. De gelukkige winnaars, dan hij uit voor een privéconcert. Meedoen kan Twitter je foto met hashtag I won't give up. Dan nog even de buienscan. Nou, het is eigenlijk wel prima weer. Het is wel vrij fris, maar het regent nergens, behalve in Friesland. Kleuren Kleren weer. De dooi is dus gekomen, maar het blijft ook nog wel een klein beetje koud. Wat gaan we aantrekken de komende week? Simone Wijnans is moderedacteur van BNNTD. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat trekken de mannetjes aan? Nou, het wordt ook nat later deze week. En bij koude temperaturen betekent dat dus ook dat het glad wordt. Oh ja. En uh, daarom leek het me verstandig om ons daarop voor te bereiden. Dus ik wilde adviseren om zowel voor de mannen als de vrouwen... schoenen met een beetje profiel. Of in ieder geval met goede zolen uit de kast te trekken. Die pumps die mogen wel even blijven staan in de kast. Um, kies bijvoorbeeld voor van die fijne bordeelsluipers. Noemen bordeelsluipers? Ze ja, het is een soort van uh, een hele zachte zool onderzijde, oh, zacht waarbij, waarbij je niet hoort dat je aangelopen komt. Ja, zeg maar. dus snap ik. Je, je, je hoort je schoenen niet. En die hebben ze in allerlei kleuren en prints. En ik heb ze zelf een luipaardprint mm -hmm. bijvoorbeeld. En uh, voor mannen kun je ze ook in, in, in zandkleur of in, uh, in het groen. Nou, even allerlei soorten hebben ze in ieder geval. Voor, zowel voor mannen als voor vrouwen. En dan leek het mij leuk als de mannen er eens een uh, donkerpaarse trui bij gaan dragen. Dat zag ik namelijk al bij de nieuwe collectie van Burberry. En uh, paars, nou dat staat heel verfrissend. Het is weer wat anders dan het standaard donkerblauw of uh, zwart wat uh, de meeste mannen aan hebben. Mm -hmm. Eronder zou ik doen een grijze broek van tweedstof. Lekker oudemannerig. Of een lekkere baggy spijkerbroek, als je daar meer van bent. Gewoon casual. Ja. En voor de dames zou ik zeggen, doe eens een keer een rok op kniehoogte. die uh, lengte zie je nu ook bij meerdere designers, waaronder Chanel. Met daarop een shirtje of blouse met een grafische print. Strakke lijnen. Is oh, strakke lijnen, ja. In uh, verschillende kleuren. Dus bijvoorbeeld een uh, crèmekleurig blouseje. Met daarop dan een verticale oranje streep of een... Uh, horizontale gele balk, bijvoorbeeld, dat heel strak is, een beetje Mondriaan. Oh ja, als, als een schilderijtje moet je door het leven gaan. Ja, ja. Okay. En oranje, dat wordt echt helemaal de kleur komend seizoen. Hè? Dat, uh, dat gaat het echt helemaal worden. En we moeten ophouden, vind ik, om dat de hele tijd maar te associëren met voetbal en met het WK. Want oranje is gewoon een hartstikke mooie kleur. En zeker als je groene ogen hebt, dan knalt dat echt. Uit. Nou. En het is ook nog heel mooi voor mensen met een wat getinte huid. Daar staat het ook heel mooi bij. Oké, okay, nou Hup Holland, hup. Dankjewel Simone. Graag gedaan. Deze hele uitzending wordt gemaakt door onze BNN University Feuten. En deze week geven we je een kijkje achter de schermen. Wat voeren ze eigenlijk uit tijdens zo'n week? En wie zijn het eigenlijk? Luister naar René, Wieke, Dennis, Dominique, Nathalie en Matthijs. Ja, yes, Yeah, I'm ready. Ik ben deze week bezig geweest om het Stuka-fest te regelen voor 4-7 op Radio 1. Dat is eigenlijk een festival dat normaal gesproken in studentenkamers wordt georganiseerd. En wij hebben besloten om een studentenkamer naar de Radio 1-studio te halen. Dus op zondag 26 februari tussen 4 en 7 maken wij ons eigen studentenfestival in de studio. En uh, er komen twee bandjes optreden. Een singer-songwriter en een uh, iets harder bandje. En we zijn ook nog heel hard op zoek naar een leuke cabaretier. Dus ken je nog iemand? Laat het even weten op onze festival. Facebook En daar geven we ook een aantal plekken weg. Dus uh, hou de Facebook in de gaten en wie weet uh, tot over twee weekjes. Maar jij stal echt de show, weet je. Dat is het Jantje Wiet weer in de uitzending en zo. En geen één keer heb jij jouw ontdekker genoemd. Nou, het is uh, woensdagnacht en ik uh, mag vannacht uh, de productie doen bij Sander op uh, 3FM. Zo, uurtje factuurtje, ik ga naar huis. We zijn vandaag heel druk bezig met het webraderstation van BN. bnm.fm. BN. Dat betekent dus heel veel uh, scripts schrijven en, en, en uh, spotjes inplannen en muziek inplannen, dat soort dingen. Hé hey, René, superleuk dat je meeloopt met het leukste programma van 3FM. Dat is natuurlijk één ding, Adwork, elke dag tussen 10 en 12. Uh, ja, wat ga je doen? Uh, je kunt uh, mensen gaan bellen zo meteen voor requests. Verder hebben we eigenlijk niet zoveel te doen in het hele programma niet. En natuurlijk raad de tweede plaat. Dat is het leukste spelletje op Twitter. Uh, te volgen via Adwork 3FM. Um, wat nog meer? Wat hebben we nog meer? Niemand. Guilty pleasure? Guilty pleasure natuurlijk. En de lunchtip? En de lunchtip. Ja, ik ben blij dat jij het tenminste beter uh, in de gaten hebt dan ik. <coughs> ik ben een beetje ziek, want ik heb vorige week in een wak gelegen. Ik heb er nu spijt van, maar het was wel heel leuk. Maar nu ben ik dus ziek. En nu ga ik hij op de speer bellen. Afgelopen zondag uh, mocht ik meehelpen slash meelopen bij uh, Timo op Radio. Ja, daar was een, uh, een uh, publieksuitzending, zoals het dan mooi heette. En dan hadden ze de studio wat groter gemaakt. Uh, twee tribunes neergezet. En uh, er waren iets van dertig mensen of zo uh, die allemaal... Yeah! Volgende week is weer een nieuwe update van de BNN University. Volg ze ondertussen op internet. BNuniversity.nl. Pieter Spreekt. Ja, tijd voor een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter Derks is onze columnist in 4-7. En hij laat elke week van zich horen. Pieter spreekt. Er wordt dit weekend dus gewoon gereden. Voor alle duidelijkheid, dan bedoel ik natuurlijk niet bij de NS. Want dat zou gek zijn. Ik heb het over dat schaatstochtje in Friesland... waarvan ons woensdag nog zo plechtig werd beloofd dat het niet door zou gaan. We zagen huilende mannen op tv, we hoorden vloekende sporters op de radio... en we zagen in gedachten de directeur van de Sonnema-fabriek voor ons... die eerder nog alle verloven had ingetrokken... en nu met een scheepslading haastige gebrouwen berenburgers blijven zitten... waar hij waarschijnlijk in wanhoop woensdagavond om tien over acht zelf maar aan begonnen is. De tocht ging niet door en het hele land zuchtte... de ene helft van teleurstelling en de andere helft van opluchting. Ik behoorde tot die tweede helft. Niet dat ik de Elfstede toch niet leuk vind, in tegendeel, ik vind hem fantastisch. Maar ik was een woensdagavond alweer ruimschoots klaar mee. Ik kon geen radiozender meer vinden die niet als omroep Friesland klonk. Er was geen krantenkop zonder rayonhoofd. Geen tv-programma zonder schaatsveteraan. Om nog maar te zwijgen over alle verslaggevers die de Friese wateren bevolkten. Om live via satellietverbinding te kunnen melden dat er helaas niks te melden viel. Als elke journalist die deze week voor niks naar Friesland is gereden... een sneeuwschep had meegenomen en twee meter geveegd had... was die hele Elfstedenroute dinsdagmorgen al sneeuwvrij geweest... en hadden ze woensdag kunnen rijden. Elk programma had gelul vanaf de Luts. Dat al niet interessant is als er wel een tocht is. Laat staan als je nog niet eens weet of die doorgaat. Blijkbaar beschikken wij over honderden journalisten... die dolgraag reportages maken over nieuws dat nog niet is gebeurd... en misschien ook wel nooit gaat gebeuren. Ze zijn nu waarschijnlijk allemaal op weg naar Noord-Korea... om verslag te doen van de democratische verkiezingen al daar. Je weet maar nooit. Ik dacht dus woensdagavond, goddank, we zijn er vanaf. Jammer van die tocht, maar dan horen we in elk geval weer eens... of er in Syrië nog iets noemenswaardigs aan de hand is. Maar nee hoor, geen tocht is ook nieuws. Dus donderdag en vrijdag waren er berichten over het verdriet en de teleurstelling. Sommige media presteerden het zelfs om de Elfstedekoort zelf te onderzoeken. Een metafysische mindfuck, want dan bericht je dus dagenlang maar over één ding... en ga je daarna onderzoeken hoe het toch kan dat iedereen in Nederland met dat ene ding bezig was. En het ergste is nog, er wordt dus gewoon gereden. De schaatsers die de tocht willen rijden hebben geen kruisje nodig. Die gaan dit weekend ook zonder mediacircus gewoon lekker het ijs op. We zijn er geen steek meer opgeschoten met die paar dagen gekte. Ja, één ding weten we nu. Het is dus heel goed mogelijk om iets heel erg leuks en unieks... in een paar dagen tijd volledig afgezaagd en uitgewoond te krijgen. Zelfs als je 40 jaar getrouwd bent en al 15 jaar niet meer op je vrouw bent gekropen... en ze belooft je op een mooie zondag, volgende week duiken wij tussen de lakens... dan kan het zijn dat een lust je alsnog vergaat door een week lang reportages uit talloze slaapkamers... interviews met beddenfabrikanten, documentaires over mannen die in 1963 nog een wip hebben gemaakt... en last but not least Thijs van der Brink die elke dag primetime op tv in een trui over seks praat. Hoe hard je er ook aan toe bent, met zoveel slapgelul... haal je natuurlijk nooit de 15 centimeter. Pieter spreekt. Zometeen. Arjan, die is uh, live op dit moment in uh, Beverly Hills. Hij volgt daar de Grammys. En nu uiteraard ook het overlijden rondom, uh, van Whitney Houston. In plaats van Emily je you're Next to Me. Kijk, bingo. Waar gaan we de komende dagen naar kijken op televisie? Media-redacteur Bart Harleman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, programma 1, waar gaan we naar kijken? Uh, Dat is vanavond al te zien op uh, RTL 4 om uh, 8 uur rechtgezet. Recht gezet? Ja, we gaan het deze week gaan we, even beetje, uh, zoeken we een beetje zoeken in de, in de juridische hoek. Dit okay. is het nieuwe programma van uh, John van de Heuvel. Die kennen we natuurlijk allemaal van... Uh, nou, hij is natuurlijk bekend van de Telegraaf, misdaadverslaggever. Bureau van de Heuvel heeft hij gedaan, uh, ik geloof bij de Tros. Uh, hij heeft nog een dasje goed recht uh, gepresenteerd bij SBS. <laughs> Dat is hij... een stomme titel. Ja, maar dat werd gesponsord door, door de rechtsbijstandverzekering DAS. Dus vandaarom van Dasje je goed recht. Dat was de enige. Eerst gepresenteerd door Albert Stegenman, daarna door John Meubel. <lacht> en hij gaat dus vanaf vanavond gaat hij dus het programma Rechtgezet presenteren. Waarbij hij eigenlijk. Je moet het eigenlijk zien als een soort breekijzer. Alleen dan gaat hij op pad voor mensen die iets ontnomen is. Je had de meubelmoord, iemand, iemand vermoorde. Iemand anders op een of andere meubelmarkt. Ja. En uh, die man is daar ook voor veroordeeld. Maar hij is ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de familie van het slachtoffer. Nou, dat, die schadevergoeding heeft hij nooit betaald. Dus nu gaat dan bijvoorbeeld Jon van de Heuvel. Gaat dan uh, ja. die man opzoeken en dan. Uh, dat geldt op Een soort rijdende rechter voor uh, Die Hard. Uh, eigenlijk wel, ja. Maar dan harder, want we kennen natuurlijk allemaal John van den Heuvel. Dat is, die is uh, niet voor een kleintje vervaart. Die gaat ook niet achter uh, een uh, lullige 50 euro aan. Nee. Uh, de, we hebben het hier over grote bedragen, grote, uh, nee, grote misdaden. Zo kun je het eigenlijk ook wel een beetje, een beetje uh, zoeken. Hij gaat uh, echt mensen helpen. Mm -hmm. uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb er nog, verder nog niks van gezien. Dus ik, ik weet niet helemaal hoe hij het gaat doen. Ik, ik zie hem altijd bij Boulevard en dan denk ik... Nou ja, Daar heb je de verstand van. Maar is het ook iemand die net zoals bijvoorbeeld een Pieter Storms met een camera... Ja, dat is de vraag huis... natuurlijk. Dat is een andere discipline. Het is, dat is dat? een hele andere discipline. Hij, fungeert, of hij, hij uh, komt natuurlijk normaal gesproken ook in andere kringen. Dit is natuurlijk dan nou ja, misschien wel iets te min voor hem. Maar uh, dat, dat, uh, we gaan het zien hm. uh, vanavond 8 uur uh, RTL 4. Hoeveel kijkers? Ik denk 8 à 900.000 kijkers. 8 à 900.000 kijkers dan... Nou, programma. Je zei het net al, de Rijdende Rechter. Ja. Komt weer terug? Komt u terug. Oh, heerlijk. Dat is echt een van mijn lievelingsprogramma's. Niet alleen voor jou, maar van een heleboel, uh, zeker in de, in de studentenwereld, is het een bijzonder populair programma. Het is ook hilarisch om naar te kijken, omdat het altijd leuk is natuurlijk om mensen te zien die een beetje lopen te zeik over. Het, eh, zijn zijn, zijn corniveren staan een centimeter te veel naar rechts en ik wil dat ze worden, worden teruggeplaatst. <laughs> ja, maar echt letterlijk, dat net soort ding. dingen. echt dat soort dingen. Ja, uh, precies. En het. Uh, uh, hoe lullig de zaak ook is, ik blijf ook altijd, meeste Frank Visser altijd, die blijft bloedserieus. Zorgt ook altijd dat hij met een goed onderbouwd argument komt waarom iets wel of niet moet. Het klopt allemaal en daar moeten we het mee doen. Dat zullen we weer moeten doen, oké. Okay. Nou, dat, dat wordt wel een, su een succesje, toch? Ja, denken? dat wordt uh, 1,4 miljoen. Oké, okay. wanneer ja. schakelen die allemaal in? Die uh, mogen inschakelen komende dinsdag om tien voor half 11 op Nederland 1 Zin in. ik ben er een van. En dan uh, stel uh, ik heb dat bekeken, dan wil ik nog iets downloaden. Wat kan ik het beste gaan bekijken? We gaan even deze week doen. We een comedy serie, New Girl oh. bij, uh, is ook al in Nederland te zien geweest bij RTL 5. Alleen RTL 5 is een beetje vervelend gaan. Die hebben niet keurig gezegd, wij zenden iedere week een, een aflevering uit. Die hebben een paar. Wekenlang achter elkaar, steeds uh, twee afleveringen gedaan... maar dat afgewisseld met Modern Family. Dus oh, er zit geen meer in, dus mensen kunnen dat ook helemaal niet volgen. En dat is echt zonde van deze serie, want het is ontzettend leuk in de comedy-serie... met uh, in de hoofdrol misschien wel de mooiste vrouw ter wereld, Zoe de Chanel. Yes. Um, zij speelt een soort wereldvreemde uh, uh, basisschoollerares... die uh, haar vriend betrapt bij het vreemdgaan. En zij moet dus uh, een andere, uh, andere woonplaats zoeken. En zij vindt een vlekje met drie nogal rare jongens... En uh, dat levert natuurlijk allemaal hilarische situaties op. Want, ja. laten we wel wezen, drie beetje rare jongens met een wereldvreemd meisje. Zoals hij. dat, uh, dat uh, kan alleen maar heel erg grappig zijn. En, en goed dat geschreven is het ook. Ook, Goed, is het ook, goed he? geschreven, ja. goed geacteerd. Ik Precies. vind het ook echt, uh, het ziet er ook mooi uit. Het is geen Friends of zo, het is echt wat beter. Nee, het is niet zo'n sitcom met, uh, met lachend publiek erbij. Ja, juist, het is ja. echt de nieuwe comedy. New Girl, downloaden, hilarische serie. Eerste seizoen nu bezig, tien afleveringen al geweest. Dus je kunt, als je het nu gaat downloaden, dan heb je in ieder geval... Uh, vier uur lang heb je al de tijd van je leven, want 20 minuten per aflevering. Ah, zo is dat leuk. Als je het niet verschaad zou, lekker kijken vanmiddag. New Girl. linkje staat nu op mijn Twitter: twitter.com/slash luke. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. En Wendy Houston is dus overleden. Ze is in Los Angeles gevonden in het Beverly Hilton. In Beverly Hills. En bij dat hotel is Arjan Timmermans, blogger van arjanrides.com. En dat is een blog die onder andere de ontwikkelingen rondom de Grammys volgt. Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit, nou, het is hier, goedenavond nog in Los Angeles. Ja, ja. Het is nu, uh, hoe laat is het nu bij jou? Nou, het is volgens mij bijna. Het is net half negen hier, geloof ik. Ah, ja, kijk aan. Kijk aan. En, uh, nou, een paar uur geleden uh, bereikte jou ook het nieuws dat Whitney Houston is overleden. Hoe hoorde jij het? Ik, hoorde het, uh, ik zag het via Twitter. Ik was, uh, ik was onderweg naar de Beverly Hilton, want hier is vanavond de Clive Davis-preen. Grammy Gala, wat ik verslaaf voor Grammy.com. Mm -hmm. En ik zag via Twitter, uh, ik zat letterlijk in de taxi. En uh, ja, dus het is, uh, was een grote schok. En uh, ik zit nu in de Beverly Hilton ook, bij dat feest. Ja, want daar is het dus allemaal gebeurd eigenlijk. Hè? Wat, wat is er precies gebeurd, weet jij dat? Nou, het is, uh, de details zijn niet duidelijk. Uh, op dit moment uh, weten we alleen dat uh, het lichaam van Whitney Houston nog steeds in het hotel is. Dus er wordt uh, nog onderzoek gedaan door de politie uh, in, om, om, om te kijken of er niet, zoals we zeggen, foul play is. Dat het dus gewoon echt een, uh, niet uh, een moord is of zoiets. Mm -hmm. uh, dus er dus is eigenlijk nog niks confirmed. Ik geloof dat er later op de avond door de LAPD uh, een persconferentie nog wordt gereden. Want Op dit moment is het uh, eigenlijk nog allemaal een beetje guesswork. Ja, en uh, zij is gevonden in dat hotel omdat zij daar aanwezig was voor een feestje van die Clive Davis, hè? Een beroemde muziekproducer. Ja, dat klopt. En uh, hij, uh, hij doet ieder jaar voor, aan de avond voor de Grammys geeft hij een heel groot feest en dan komen alle Hollywoodsterren en uh, belangrijke artiesten. En uh, er is natuurlijk een hele station, bijzondere relatie tussen Clive Davis en Whitney Houston omdat Clive Davis heeft uh, Whitney Houston uh, ontdekt. En uh, zij zou vanavond met hem op de red carpet lopen en ook uh, een performance doen. Dus vandaar dat zij hier was. Ja, en uh, nu gaan de geruchten en er schijnen ook wat foto's op internet rond te gaan... waar uh, op Whitney Houston te zien is, verward dat ze uit het hotel komt lopen. Uh, of lopen loopt het hotel binnenin, dat weet ik niet helemaal precies. Uh, bebloed ook een beetje, wat weet jij daarvan? Daar heb ik echt helemaal niks van. Okay. Dus, uh, dat dat, zijn dat dan is mij niet bekend. Dat zijn dan misschien die geruchten die rondgaan op internet... Uh, die, die dan niet altijd kloppen. Maar, uh, hoe wordt er gereageerd uh, bij dat hotel? Want jij bent daar nu. Uh, maar da dat ja. feest gaat nog gewoon door. Het feest gaat gewoon door. Ik heb... Uh... Ik ben net van de red carpet afgekomen. Ik heb met heel veel sterren gesproken. Diana Ross heb ik gesproken. Nio, uh, John Collins of zelfs. Nou ja, goed. Iedereen, iedereen was hier. Mm -hmm. En iedereen is nog gewoon in shock. Weet niet precies wat ze ermee moeten. En uh, het feest gaat toch gewoon door. Uh, en dat heeft er denk ik ook mee te maken... omdat er heel veel sponsors uh, bij betrokken zijn. En dus konden we dat niet zomaar even een uur van tevoren aflasten. Uh, maar het wordt op dit moment meer een tribute... dan, uh, dan zeg maar gewoon een leuk feest. En, uh, maar het is toch even te kijken precies hoe... Clive Davis is de MC uh -huh. op het feest, dus hij introduceert iedereen en hij praat de hele avond aan elkaar. Dus het is toch even te kijken of hoe, dat, hoe dat precies gaat lopen, want hij zal wel erg emotioneel zijn. Ja, want hij is, hij is eigenlijk de ontdekker hè, van, van Whitney Houston ook. Ja, precies. Ja. En ook is hij de man achter haar comeback geweest. Hij heeft enorm geholpen, nadat het gewoon heel publiekelijk bekend werd dat zij een drugsprobleem had, heeft hij haar echt heel uh, erg geholpen, onder, onder zijn vleugels genomen, om het zo maar te zeggen, en uh, heeft haar echt blijven stimuleren om gewoon met de muziek uh, bezig te blijven. Dus hij is heel erg persoonlijk involvd uh, met Whitney Houston op heel veel verschillende levels. Ja, uh, die, die sterren die jij hebt gesproken, wat zeggen zij over Whitney Houston? Nou het is eigenlijk iedereen die noemt de Whitney Houston een inspiratie. Iedere artiest uh, die vindt gewoon dat Whitney Houston ha hen op een bepaalde manier, of het nou een kleine of een grote manier is, gewoon toch geïnspireerd heeft gewoon met alle muziek die ze heeft gemaakt. En ja, ze is natuurlijk een top uh, pop vocalist en uh, er is eigenlijk niet een andere Whitney Houston op dit moment. Dus, uh, alle artiesten waren eigenlijk nog in shock, want ze waren allemaal bezig om uh, zeg maar, zich, zich voor te bereiden om naar de Beverly Hilton te komen voor het grote feest. Uh, terwijl we zich aan het aankleden waren, zetten ze CNN aan en daar was het nieuws. Dus uh, ze waren zelf ook nog helemaal be bezig om dat te verwerken, dat nieuws. Ja. Uh, morgen worden de Grammys uitgereikt, uh, voor jou morgen. Uh, uh, ja. Hoe moet dat nu? Want dat is, dat is normaal gesproken een groot feest, maar dat, dat, dat kan toch niet zomaar, zomaar doorgaan, lijkt mij. Nee, dat, dat, dat gaat toch wel door. Uh, het is een enorme show in een hele grote arena, dat kan niet zomaar worden afgelegd, nee. afgelast. Maar uh, op dit moment lijkt het op dat er een speciaal tribute, een uh, muzikaal tribute voor Whitney News zal worden georganiseerd. Waar Jennifer Hudson uh, zal zingen, waarschijnlijk nog met een aantal andere mensen. Dus die zijn uh, dat waarschijnlijk nu al aan het repeteren. Uh, daar zijn nog heel weinig details over bekend, maar er zal wel iets bijzonders gebeuren. Uh, mogelijk is Alicia Keys daar ook bij, uh, maar het is toch wel heel passend om op, uh, tijdens de Grammys uh, iets te doen en om de Grammys af te lassen, dat is eigenlijk geen optie nee, nee, nee. Uh, voor de Recording Academy. Dus het gaat wel gewoon door en waarschijnlijk een aangepast programma en uh, de, de, de lach zal er wel een beetje uitgaan, vermoed ik zo. De lach gaat er wel uit inderdaad en ja, het is toch een hele, zeer treurige situatie en het zal ook gewoon iedereen op de red carpet uh, morgen bezighouden. En, uh, ja, zoals heel veel artiesten het ook zeggen, de, de beste manier om het uiteindelijk uh, hiermee om te gaan is om haar legacy uh, te vieren. Gewoon. Ze heeft een uh, enorm mooi werk gedaan en ze is uh, gewoon one of a kind. En dat moeten we gewoon uh, ons herinneren aan Whitney Houston. Ja. Ik wens je een, uh, een, uh, een, een, ja, god ja, hoe zeg je dat? Een boeiende dag. Het zal wel hectisch worden, vermoed ik zo. Arjan Timmermans ja, vanuit uh, L.A. Ik... Ik loop, nu, ik loop nu weer terug de zaal in om te kijken of Clive Davidson nu begint. En uh, nou, ik hoor wel of, of jullie nog wat meer informatie willen hebben. Ja, nou, is hij, uh, jij loopt nu in die, Is hij al aan het spreken of nog niet? Nou, hij begint over vijf minuten, dus ik ben even de zaal ingelopen. Ik sta nu gewoon in een toilet, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ik even een stil een plekje moest hebben om met Nederland te bellen. Maar ja, ik ben er echt bij nu. Ja, ja, oké, okay, heel goed, heel goed. Arjan Timmermans, vanuit L.A., dank je wel. En uh, we volgen jou, uh, jouw schrijfels op uh, arjanrights.com en uh, dus ook op grammy.com. Dank je wel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Nog, uh, Dat was Arjan vanuit L.A. Uh, dan is heel anders, mijn liefde, heb je ding. Wat geef jij je telefoon, je stofzuiger, computer, tablet, wasmachine ook een naam? Heb je voor alles, uh, uh, uh, heb je alles voor jouw dingetje over? Ga je in voor- en tegenspoed met elkaar door het leven? Nou, dat is eigenlijk wel een beetje de normaalste zaak van de wereld. En als je denkt dat je de enige bent, dat is dus niet zo. Sterker nog, veel mensen hebben een grote voorliefde voor één bepaald ding... waar ze echt niet zonder kunnen. Deze week vertelt schaafstalent Hein Otterspeer zijn twee dingen. Mijn aller, aller, allerliefste hebbedingetje. Mijn schaats zijn heel mooi zwart, Een Klein beetje wit erin. Een klein beetje koolstofvezel, ook wel uh, carbon genoemd. En een heel mooi ritje in het midden van leer. En uh, ja, het glimt allemaal heel mooi, want ik uh, houd goed bij. Het zit, het zit werelds eigenlijk, ja. Het, uh, het kan eigenlijk niet beter. Het is precies, uh, naar elk elke vormpje van je voet, elke one uh, in je voet is dat gemaakt. En uh, ja, dat uh, doet dus gewoon niks tegen... Opgewassen eigenlijk, dus ja, die schoenen zitten gewoon helemaal top. Ik ben altijd heel erg zuinig op. Als ik bijvoorbeeld wel eens met mijn, uh, met mijn ijs of met mijn schoenen tegen elkaar komt, als ik een uh, oefening doe op, op het ijs, dan uh, komt het, uh, wordt, het, soms, wordt het leer soms een beetje aangetast. Maar dat uh, onderhoud ik goed bij de, bij de schoenmaker En die uh, verzorgt dat het helemaal perfect voor mij. Dus vandaar dat ze altijd mooi zijn en mooi glimmen en mooi blijven. Zonder mijn schaatsen ben ik natuurlijk uh, helemaal niks. Ik heb uh, met hun eigenlijk alles meegemaakt. Ook het uh, afgelopen wereldkampioenschap. Het liefst uh, raak ik ze natuurlijk niet kwijt en uh, het liefst uh, rijde ik ze natuurlijk niet in. Maar ik heb wel een, een paar schoenen, dus mocht het uh, uiteindelijk een keer te fout gaan dan, uh, dan zit ik niet zonder een paar schaatsen. En dan heb ik uiteindelijk nog wel uh, schaatsen waar ik gewoon goed op uit de voeten kan. Maar daar heb ik niet zo'n band mee als de schaatsen waar ik nu in heb, want dan heb ik eigenlijk gewoon de grootste kampioenschappen uh, die ik tot nu toe in mijn carrière gereden heb, heb ik daarop gereden. gereden. Ja, de band is eigenlijk best wel speciaal, ik doe er eigenlijk alles, ik deel er alles mee en uh, ja, als ik vlieg, dan vliegen zij ook en als ik win, dan winnen, ja, winnen zij ook. Dus... Ja, ik denk dat we een onmetbare relatie hebben. En wil je die... Uh... Bijzondere schaatsen van Hein zelf bekijken. Dan check je nu de Twitter van BNN University. Twitter.com slash BNN University. Gniffelen als je schatje er mooi uitziet. Uh, haar het hof maken door een appeltje te geven. Of juist goed voor je lief zorgen. Vroeger waren dat echt dé manieren om te laten merken... dat je iemand leuk vond of dat je verliefd was. Valentijnsdag staat weer voor de deur. En slaggeefde René is benieuwd hoe onze opa en oma's elkaar vroeger de liefde verklaarden. Om daarachter te komen graaf ze in het verleden... van haar eigen opa en oma... Van van Esch. En met behulp van de broer van haar opa, moeder en tante... zocht ze uit hoe haar opa en oma elkaar de liefde verklaarden. Cor is de broer van opa en hij gaat mij laten zien waar het allemaal is begonnen. Waar mijn opa en oma elkaar voor het eerst de liefde verklaarden. En dat was bij een hele bizarre periode. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En deze straat heette toen? De Kerkijnse Heide in die tijd... Je ziet daar die gevel met die witte ramen. Ja, een grote is, boerderij. Ja, die boerderij, daar, is, uh, daar woonden wij. En hier woonden jullie tijdens de oorlog? En hier woonden wij tijdens de oorlog. En wat is er nou gebeurd? Al deze boerderijen die hebben een hele grote kelder. En daar konden dus makkelijk een 20, 25 mensen inslapen. Nou, sliep opa natuurlijk in de kelder op de Pijnendijk nu. Ze heeft 6. En zijn geliefde woonde op nummer 4 tegenover. Dat is die boerderij. Oma. Oma. En de familie. En de familie. Dus ze zagen hier elkaar in de oorlog dagelijks, want er was een, een oversteekje van een honderd meter. Hoe lieten zij in die tijd, wat heb je daarvan gehoord, dat ze elkaar leuk vonden? Hoe liet je dat dan weten? Nou, als jongens en meisjes gingen spelen en dan zie je daar de bossen. Yeah. En dan trokken we naar de bossen en dan deden we allerlei spelletjes en toestanden. En zo ontstond die die kalverliefdes van vroeger. Maar ook, want zij waren een jaar of zeventien? Ja, dan waren ze zeventien. En toen deden ze ook nog spelletjes als verstoppertje? Je behaald wilde je meisjes ontmoeten of jongens ontmoeten, dan moest je dit soort plekjes zoeken. En spelletjes doen om even, en dan die spelletjes even alleen kon zijn. Opa en oom zagen elkaar dagelijks, ja. omdat ze in dezelfde straat toen wonen ja. tijdens de oorlog. Ik heb gehoord dat opa oma toen een appel had aangeboden dat dat een manier was om te laten weten dat hij er leuk vond. Ja, dat, dat zou kunnen. Dat gebeurde in die tijd. Ik kan me herinneren dat als je, dus een, dat je ook een reepje klaarkocht of zo. Mam, kom maar op met die foto's. Hier gaat dus een verkering. Dat is een verkeering. Of al een tijdje. Want nou, ze denk... zien er echt gewoon totaal niet verliefd uit. <laughs> ja, ik vond dat vooral opa dat liet merken dat hij er ontzettend van genoot als oma er goed uitzag... als ze samen naar een feestje gingen of zo... en oma had dan haar haren mooi gekapt en een mooie jurk aan... dan kon hij echt zo gniffelen en pakt hij er ook wel eens vast. Maar dan zei ze meteen, oh, Harry, mijn haren! Maar hoe ja. deed oma dat dan terug, dat, uh, dat liefdevolle, kleine dingetjes? Oma de liefde heeft zich altijd vooral geuit en goed voor opa zorgen. Opa had veel meer behoefte aan, aan knuffelen en fysiek contact dan oma. Maar ze hadden wel elk jaar een kind, dus er is wel degelijk <lacht> fysiek contact geweest. De laatste jaren had mijn tante uh, het meest contact met opa en oma... Zijn nemen wij vandaag mee naar de plek waar ze zijn uitgestrooid. Zitten. En waar zijn, waar zijn ze precies uitgestrooid? Hier. De laatste jaren dachten wij allebei allemaal wel van ja, goh, het einde nadert wel. Want ze vinden elkaar eigenlijk toch niet meer zo heel erg leuk. Maar toch we zijn nu bij het Van Esseven in de Oostenrijkse bossen, zijn ze hier allebei uitgestrooid. Nou, dat was, uh, opa had dat helemaal zelf bedacht. Een paar maanden voordat hij... Die is overleden, is hij hier in Oostenrijk geweest. En toen heeft hij ook gezegd, ik wil gecremeerd worden. Ik wil absoluut niet dat er een dienst is in de kerk. En dan wil ik gecremeerd worden. En ik wil bij het Van Essen wilde die uitgestrooid worden. Dus dat hebben we natuurlijk gedaan. Voor mijn moeder was dat vooral dat het niet in de kerk allemaal mocht plaatsvinden. vond ze wel heel erg moeilijk. Maar toch, ze wilde dus uiteindelijk... Wel bij opa uitgestrooid worden. Nou, dat vonden wij ook heel verrassend. Toen wij hier met heel de familie, of ja dan met de kinderen dan, jullie waren daar niet bij. Met ooms en tantes, zeg maar, hier bij het Van Esseven stonden. Om de as van opa uit te strooien. Het was koud en oma stond daar ook zo heel koud met een rollatertje. En in één keer zeiden ze: van... Ach, het is hier toch wel mooi. Misschien moeten jullie maar hier maar uitstrooien als het zover is. Gewoon lekker bij ons pap. Nou, vond ik zo ontroerend was ze dat toen toch. dat ze toch uiteindelijk weer lekker bij hem wou liggen. En nu, bij dit van Esther zijn ze uiteindelijk toch nog bij elkaar gekomen. Ja. ja. Mooi, hè? Hier. Cardinal's ja. ja. boy is hiding in those weeke, drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure.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 Romantische dat het toch wel geweest is naar uh, de bioscoop en uit eten en daarna gezellig met z'n tweetjes thuis, op de bank, gezellig, kaarsjes aan, dat soort dingen. Goed briefjes scoort altijd wel goed. En als je daar lieve dingen in zet die er op dat moment raken, zijn dat wel belangrijke dingen. Jeetje, nou dan kan ik me niet meer zo heel goed herinneren, want ik heb al heel lang geen vriend gehad. Uh, ik denk mijn vriendin het verkeerde in vraag. Waarschijnlijk gewoon lekker eten, lekker eten maken, gezellig met kaars lichtje opeten. Ik heb nog nooit echt iets. Romantisch hoef te doen voor iemand? Uh, nou, dat ga ik nu doen. Ik ga uh, mijn vriendje verrassen, die woont in het buitenland. Dat ga ik verrassen om daarheen te gaan? Dan ben ik daar met Valentijn? Ik ga uit eten met mijn vriendinnetje. Uh, ik ben meer van het maken. Ik bak dan taarten in de vorm van een hart en zo. <laughs> uh, ik vergeet dat soort dingen altijd: verjaardag, uh, Valentijnsdag. Uh, nee, hoeft voor mij niet zo. Een uh, boek met gedichten erin, die zelf waren geschreven. Uh, huis vol met rozen, trap, alles. Helemaal vol met rozen en uitgebreide lunchen erbij en zo. Ik ben een eenzame, ja. eenzame, eenzaam. ja, een single. Ja. Ja, misschien is het een beetje cliché en heeft het ook wel weer wat met Valentijn te maken. Maar ik denk dat ik mijn eerste Valentijnskaart die staat me nog altijd wel in het geheugen gegrift. Ge ge ge ja, wat ga jij doen met Valentijnsdag? Laat het maar even weten via BNN. Twitter.com Twitter slash BNNUniversity. En de foto van de opa en oma van René... die vind je nu ook op die Twitter. Twitter.com slash University. En uh, fuck die toch dachten ze in Zwolle. Daar staken afgelopen dinsdag... caféouders hun eigen rajonhoofden bij elkaar. Ze brachten een tocht die sowieso door kan gaan. Dus volgens de grachtentocht een tocht op het ijs... rondom het centrum. Voor de echte winterse gevoel was er koek en je kon zelfs klunen Onze verslaggeefster Dominique schaats lekker mee met de tocht... en die werd geopend door een wel heel bijzonder... Persoon. De Elsteden-legende, de winnaar van de Hel van 63, meneer Paping. Ja. Ik, uh, ik wens uh, de rijders uh, veel plezier. Ga niet te snel weg, anders kom je het eind niet, bereik je het eind niet. Succes verder. En dan gaat hij met dus de Laura. Aller, het is de allerlaatste dag om te schaatsen. En uh, in Zwolle dachten ze laten we er iets leuks van maken. Ze hebben hier een grachtentocht georganiseerd. En die gaat helemaal rondom het centrum heen. Over de gracht, dus. En aan de zijkant staan allemaal koekie tenten waar je allemaal stempels kan halen. En uh, bij een volle stempelkaart kun je iets ophalen. Je eigen prijzen of oorkonden. Ik heb mijn stempelkaart om mijn nek hangen. En uh, ik ga schaatsen. Hoe gaat het schaatsen? Goed! Dit is hartstikke stoer. Normaal rijden we hier omheen. Nu schaten we erop, dat is heel wat anders. Dat gebeurt niet zo vaak. We hebben de eerste ronde de bijna op zitten. En hoeveel rondes gaan jullie? Nou, volgens mij moet je er uh, Nou, Dan krijg je een hard. Nou, ik uh, ga mijn eerste stempel halen. Hallo, moeten jullie niet meedoen, jongens? Nou, eigenlijk wel, hè. maar we staan hier natuurlijk... Uh, onze lekkere, onze lekkere koekensoopje koek te verkopen. en uh, Nou, ik denk wel... Uh, dat we 6000 stempels uitdelen. Dus het gaat. Ja, de fles Captain Morgan. Erg, erg lekker, erg lekker. Wat, wat, Kijk. wat is het voor de bank? Het is Captain Morgan, dus rum. Ik ruik het. Daar word je er in ieder geval lekker warm van? Dat wel. Daar word je heerlijk warm van? Oké, okay, nou dat moet ook maar, hè, tijdens het koud gaat. Zeker weten. Nou, hoe is het? Ja, is het is vet lekker. Dat ja, is lekker, hè? Ja. Nou, en als je dat door de Chocomel doet, nou, dan wordt het helemaal fantastisch. Maar dit drink jij dus de hele dag? Nou, je stiekem wel natuurlijk. Ik heb stiekem natuurlijk met mijn eigen veldflesje mee. maar... Uh... Nee, het is, uh, we, moeten, we, moeten, we moeten wel op een of andere manier warm blijven natuurlijk. Dan loop je dan met je schaatsen, op een tapijt, door Zwolle. De auto's rijden nog gewoon door. Ik ben hier uh, ik ben, uh, net lekker bezig clean, maar gaat er gewoon onderdoor onder de brug. Ja, dat kan toch makkelijk. Ja, ben je niet bang dat het ijs te dun is ofzo? Nou, als iedereen er niet onderdoor gaat, dan uh, gaat het mij nog net houden. We hebben al uh, de tocht gedaan. We hebben het toch verkend. En dat was perfect. Dus nu nemen we even een sapje. Een sapje? Ik zie daar twee shotglazen staan. Ja, dat is uh, Berenburg en Jägermeister. En thee voor jou? Ja, thee voor mij. Ik moet nog schaatsen. Oh, ja. <laughs> twee mannen dragen, dus ja. Ik heb verkeerd geloot vandaag. Het einde is al in zicht. Hoe gaat het, schaatsen? Ja, wel goed. Voor de eerste keer weer op, uh, op mijn oren, dus... Uh... Uh, voor de eerste keer? Je hebt er een hele week de tijd voor gehad, joh? Ik heb eigenlijk, uh, ja, eigenlijk uh, bijna geen tijd gehad om, uh, om te schaatsen. Of ik had geen zin erin. Maar... En nu is het eigenlijk de laatste dag, hè? Ja, ik ben de laatste dag, ja, dat klopt. Ik ga er nu echt zo van genieten. Eigenlijk moet ik nou gewoon nog drie rondjes schaatsen. Maar dat vind ik eigenlijk wel een beetje veel. Dus, eh. Uh, meneer van de liefdestaxi ja. wil, jij, wil jij mij die overige drie rondjes brengen? Ja, zeker wel. Ja. In mijn eentje in de liefdestaxi dat is natuurlijk een beetje zielig. Dus, eh. Uh, uh, hi. Maar wil jij met mij in de liefdestaxi. Nou, ja, tuurlijk. Vind je mooi? Ja, het is een soort riksja, hè, maar dan uh, op het ijs. Hoe heet je eigenlijk? Johan. Ja, ik dankjewel. heb uh, hier uh, een bosje bloemen voor jou. Oh, lekker wel. Oh, ik krijg een kusje. Zo, die die was echt top. Ik uh, heb mijn hele stempelkaart vol. U krijgt een uh, oorkonde dat je mee heeft gedaan en een medaille. Oh, super. Ook een, een, een, een gouden medaille met een schaatser erop. Ja. En een oorkonde. Nou, die, die krijgt een mooi plekje boven mijn bed. Goed, hartstikke mooi. Leuk dat meegedaan. En zo werd het toch nog geschaatst. Zometeen, dit is de zondag met Kiva Aloush. Goedemorgen. Goedemorgen. Een schaatser. Nee. nee. Ik ook niet. Hoor. Heel goed. Dat hebben jullie nee, in het ik programma. We gaan zo meteen met een inspirerende landgenoot praten, zoals elke week. En dat is dit keer Thijs Tromp. En Thijs Tromp is de directeur van een organisatie die heet Relief. En die club die adviseert zorginstellingen over hoe ze hun patiënten het best tot hun recht kunnen laten komen. En hij is gepromoveerd op de verhalen van ouderen. Hij Kijk, schijn heel mooi te zeggen. Dat is al meteen. En dit is de zondag en volgende week is Vies Even hè, weer. Tot dan.